Dit is dus een mummie. Raar, hè? Om zo dichtbij iemand te staan die duizenden jaren geleden geleefd heeft. Hmm. Eigenlijk hoort een mummie natuurlijk helemaal ingepakt te zijn... in een dik pakket van repen linnen. Maar die zijn er bij dit jongetje van afgehaald... om te zien wat er in het pakketje zat. Vroeger wisten mensen nog niet zoveel over het oude Egypte en mummies... en daarom deden ze dat... Tegenwoordig wordt dat niet meer gedaan... omdat iedereen ondertussen wel weet wat er in dit soort pakketten zit. En omdat er bij het uitpakken van de mummie vaak wel iets kapot gaat. Maar als een wetenschapper het toch wil weten... wordt de mummie in een ziekenhuis gescand. Je weet wel, met zo'n röntgeapparaat. Misschien heb je ook wel eens foto's moeten laten maken in het ziekenhuis. Toen je bijvoorbeeld je been of je arm gebroken had misschien. Nou, zoiets doen ze dan ook met de mummie. Maar deze mummie is uitgepakt wetenschappers denken dat dit jongetje ongeveer 2000 jaar geleden leefde... en dat hij ongeveer drie jaar oud was toen hij doodging. Maar ze weten niet waaraan hij is overleden. Hij kan ziek geweest zijn of een ongeluk hebben gehad. We zullen het nooit weten. Maar wat we wel weten, is dat dit jongetje een rijke vader en moeder had. Alleen rijke mensen konden de mummie laten maken. Want mummificeren, zo heet dat, was hartstikke duur. Het duurde namelijk wel 70 dagen... Moet je je voorstellen wat jij moet betalen als je 70 dagen lang bij de kapper of een bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste zit. Zal ik je eens vertellen hoe een mummie gemaakt wordt? Kun je een beetje tegen een vies verhaal? Anders moet je je oren maar dicht houden. Nou, daar gaan we. Een mummie maken was niet zomaar 1, 2, 3 gedaan. Omdat er in een lichaam heel veel vocht zit, zoals bloed, plas tranen, spuug, gal enzovoort, moest het lichaam van binnen eerst helemaal droog gemaakt worden. Anders blijft het nooit honderden jaren goed, maar gaat het rotten. Dat droogmaken gebeurde met natron. Dat is een soort zout dat het vocht opzuigt, zodat het lichaam helemaal droog wordt. Eerst werd er een snee in de zij gemaakt. Dat kun je nog goed zien bij deze mummie. En zie je daar dat stenen mes liggen? Dat werd daarvoor gebruikt. Daarna haalden ze de nieren... De lever, de longen en de darmen eruit. De ingewanden dus. Ze stopten de zakjes met natron voor terug. Er ligt er nog een paar op tafel. Zie je ze? En uh, die ingewanden, die werden bewaard. Zie je die vier grote potten daar onder de tafel staan? Die potten worden kanopen genoemd. Daar werden de ingewanden ingedaan. Dat had dan weer te maken met het leven na de dood. Want ja, zonder ingewanden kun je niet leven. Dus die moesten ook mee het graf in. Het hart ging trouwens niet in zo'n pot. Nee, dat bleef waar het was. Het hart was heel bijzonder voor de Egyptenaren. Zij geloofden namelijk dat je met je hart dacht... in plaats van met je hersenen. Die hersenen vonden ze maar een beetje uh, hoofdvulling. En die haalden ze dan ook uit het hoofd weg. Via de neus. Niet echt een uh, lekker verhaal, hè? Ik ga dit eens dus even aan mijn buurmondjes vertellen. Zelfs eens lekker laten griezelen. Nou, als de mummie helemaal goed droog was, dan werd hij ingesmeerd met een lekker ruikende olie. Zie je de planten en bessen in die schaaltjes op de grond? Daar maakten ze die olie van. Er staan ook schaaltjes met klei, bijenwas en hars van een boom. Daarmee smeerden ze de gaatjes in de mummie dicht, zoals zijn mond, neusgaten en oren. Als dat allemaal gedaan was, werd de mummie opgevuld met restjes stof of met zand. En dan kon hij ingewikkeld worden in repen linnen. Kijk, er ligt hier nog zo'n rolletje. Soms hadden ze wel honderden meter stof nodig om de hele mummie in te wikkelen. En als de mummie dan helemaal ingewikkeld was, werd er in een kist een sarcofaag gelegd. Zo'n kist was vaak helemaal versierd en soms zat de mummie in wel drie kisten. Zullen we maar eens naar wat mummiekisten en ingepakte mummies gaan kijken? Oh, en als je nou nog een keertje rustig wilt lezen over het mummificeren... kun je straks het bordje tegenover deze vitrine lezen. Daar staat het allemaal nog een keertje precies op beschreven. Zullen we nu naar de andere mummies gaan? Zie je die grote vitrine, links in het midden? Daar moeten we heen. Zoek de mummy met het blauwe kralenkleed maar op. Druk nu op pauze en als je bij de mummy bent, weer op play.